Uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Op de plek waar advocaat Philip Schol twee weken geleden werd neergeschoten... heeft de politie een passantenonderzoek gedaan. Op de grens van het Wenserdorp, Glanen en Gronau... werden voorbijgangers ondervraagd. Ze kregen onder meer de vraag of ze de zilvergrijze Volkswagen Polo hebben gezien... die wordt gezocht. Ook hoopt de politie dat er automobilisten zijn... die met een dashcam beelden hebben gemaakt die het onderzoek verder kunnen helpen. De daders zijn nog niet gepakt. Bij het Israëlische bombardement op een groot aantal doelen in Syrië... zijn volgens staatsmedia daar twee doden en enkele gewonden gevallen. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten meldt zeker elf doden... onder wie mogelijk zeven Iraniërs. Stellingen van de Iraanse koetsbrigade zouden het doelwit zijn geweest. Die zouden gisternacht vier raketten vanuit Syrië... op het noorden van Israël hebben afgevuurd. Die raketten werden onderschept. De 25 mensen die gisteravond in Vlaardingen uit een koelwagen zijn gehaald... komen uit het Midden-Oosten, vooral uit Koeweit en Irak. Dat hebben ze zelf gezegd tegen de politie. Omdat niemand identiteitspapieren bij zich had, doet de politie verder onderzoek. De chauffeur van de vrachtwagen komt uit Roemenië. Hij zit vast op verdenking van betrokkenheid. De politie probeert uit te vinden of hij wist van de mensen in zijn wagen. Om de drugshandel in de Rotterdamse haven beter aan te kunnen pakken... wil burgemeester Abu Talab de privacyregels aanpassen. In een brief aan minister Grappenhuis van Justitie... schrijft hij dat de opsporingsmogelijkheden verruimd moeten worden. Als voorbeeld noemt hij de slaapkabines van chauffeurs... waar agenten niet zomaar mogen kijken... maar waar bijvoorbeeld drugs verstopt kunnen worden. Ook mogen burgemeesters het elkaar niet laten weten als iemand die voor moord is veroordeeld na de celstraf vrijkomt en wil verhuizen naar een andere plaats. Dat is volgens Abu Talib niet uit te leggen. En dan het weer. Op veel plaatsen kan het glad zijn. In het noorden ook mist. Op andere plaatsen breekt later vandaag de zon door. Het wordt 4 tot 6 graden. Vannacht kan het opnieuw licht gaan vriezen. Morgen is het droog met soms wat zon. Het wordt dan tussen de 6 en 8 graden.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 Ik ben van Zandvoort. Goedemorgen, dit is nog steeds ZFM Zandvoort Live hier in uw, op uw Eter. Het is 3 uh, ja, graden buiten en het zonnetje is lekker, dus uh, zeker een lekkere duinwandeling is, uh, zou wel heerlijk zijn, denk ik. Dit is, uh, mijn naam is Roy van Buringen en ik drijf dit uur lekkere muziek voor u hier op de Zandvoortse Eter. En uh, heeft u nou uh, zin om... Uh, ...in ieder geval vanaf 28 november naar de Casfair te gaan in de bekenstein. Dat kan. Bel dan 023 573 0393. Nogmaals 023 573 0393. En dan wint u gewoon die kaartjes naar de Casfair in de Bekenstein. En uh, ja, u gaat luisteren naar Snap hier op ZFM Zandvoort. De Franse firma Transceptor Technology... computer... Ik, uh, ik ga denk ik een andere plaat even opzetten. Dat lijkt me beter denk ik. Zullen we dan uh, lekker naar een andere plaat luisteren? Dat lijkt me ook beter. Kijk, er is ie! Can see all obstacles in my way Gone out of dark clouds That's in me blind It's gonna be a bright, bright sunshiny day It's gonna be a bright We'll be Het over 11. hier. luistert nog steeds naar het ritme van Zandvoort hier op ZFM Zandvoort. En vindt u het nou leuk om een keer hier op de radio te komen... met uw activiteit of heeft u nieuws... dan kan u altijd een tip sturen naar de redactie. Dat doet u via redactie.zfmzandvoort.nl... En net luisterde u naar Litouwers hier op de Zandvoortse Eter. En wij gaan weer luisteren naar de volgende plaat. Ondertussen is Hans uh, heel erg druk bezig om uh, zijn programma aan het voorbereiden. Want uh, zometeen om 12 uur is er natuurlijk weer Zandvoort lunch. Maar nu gaat u eerst luisteren naar VOV De Kunst Susanne. We zitten samen in de kamer. Sirius staat zacht. En ik denk, nu gaat het gebeuren. Hierop heb ik zo lang. hem Zand voor David Biesbalk. Heerlijke muziek. En dan hoorde ik u denken... ja, dat lijkt wel Jeroen van der Boom... met Jij bent zo. Ja, dat klopt, dames en heren. Jeroen van der Boom heeft Jij bent zo... op dit liedje geschreven en... Uh, en over de vrienden van Jeroen van de Boom gesproken, Jan Smit en uh, Gerard Joling. Um, die ik zo meteen voor u ga draaien. Um, ja, Gerard Joling heeft uh, afgelopen week zijn concerten afgezegd. Want. Uh ja, want uh, de concerten kwamen in de knoop... met de toppersconcerten voor volgend jaar. Omdat hij dan zijn, uh, grote, ja, zijn groot feestconcert geeft voor zijn jubileum... Uh, hebben zij dus uh, zijn, uh, ja, zijn kerstconcert... of zijn, nee, zijn winterconcert met het einde van het jaarconcert... hebben ze dus uh, verschoven naar juni. En dan denkt hij van ja, ja, eindejaarsconcert... ja, het eindejaarsconcert gaat gewoon niet door. Dat heet Goud en Nieuw. En nu gaat het alleen maar Goud heten. En dan is het in juni die, dat plaatsvindt in plaats van de toppers... En dan zijn de toppers weer in december. En daarna kan het riedeltje gewoon weer normaal doorgaan zoals het hoort. Want de toppers waren ook weer afgezegd vanwege de voetbal en alle evenementen. Dus daarom was de Amsterdam Arena niet beschikbaar. En over Jan Smit gesproken. Die is eventjes tot 1 januari in ieder geval uit de running. Want die heeft keelproblemen. En jullie gaan luisteren naar vrienden, echte vrienden van Jan Smit en Gerard Joling. Hier op de Zandsportse eter, ww.zfmstandsport.nl Kijk voor de stevig. Een vriend om op te bouwen. Alles wat je doet of wat je zegt dat is oprecht haast om van te houden. Aan jou ben ik gerecht. Jij bent echt een vriend waarmee ik praat. Yeah. Te molesta, pues evitas que te hablen de mí Y es que el llanto de mi cuerpo no atraviesa tu ventana Lo no tienes bien cerrada y solamente para mí. No me hables, no me hables. Me duele que me intenten mentir Luisteren naar Javi Escaleren hier op ZFM Zandvoort. En zometeen over een half uurtje, dan is het weer zover. Dan is Zandvoort Lunch weer met Hans Wassenaar. En Hans geeft weer kaartjes weg voor de Castle Christmas Fair in de Bekenstein. En daarvoor moet u daar de eerste beller zometeen zijn rondom 12 uur. En zometeen ook nog wel informatie over een Sinterklaasactie... ...die op de Facebookpagina van Zandvoort Lunch is. Want daarop kan u delen en iemand opgeven... die in de Klaas Huisbezoek wint. Dus dat en meer zometeen bij Zandvoort Lunch natuurlijk. En natuurlijk muziek en informatie... ...wat u natuurlijk gewenst bent op, gewend bent op de woensdag. U gaat luisteren naar Erik E. Gillesias hier op ZFM Zandvoort. But so far away The times when you are not missing You make me feel like I'm spinning Sometimes you get what you get Lekkere muziek hoor je hier op de Zandvoortse radio bij ZFM Zandvoort. Enrique Enrique Iglesias, heeft u thuis nou ook last van die uh, staking... want u had een uh, doktersafspraak in het ziekenhuis. Dan uh, laat het even weten. 023-573-0393. Daar praten we graag verder over zometeen in ons Lunch Magazine. Bij ZFM Zandvoort, Zandvoort Lunch. En uh, vanavond om 8 uur is er weer een nieuwe Zandvoort aan het woord met uh, Bastian Torenet. En uh, hij uh, gaat het hebben in zijn programma, dit keer over de zwarte pieten discussie. Vindt u nou ook uh, dat het een uh, roetveegpiet moet zijn of een gekleurde piet? Maar of gewoon zwart natuurlijk, zo zwart als roet, zoals iedereen het gewend is. Uh, ja, dan kan, u, uh, dan kan u luisteren naar zijn programma vanaf 8 uur. Zandvoort aan het woord hier op ZFM Zandvoort vanaf 8 Uur. U gaat luisteren naar de volgende plaat. Zometeen op naar Zandvoort Lunch met Hans Wassenaar hier op ZFM Zandvoort. En wilt u heeft een tip voor de redactie, stuur een e-mail naar redactie at Band, hier op ZFM en Zandt. Give it up, hier op ZFM en Zandvoort. En dames en heren, ik ken het liedje van dit hoor. De heet dat liedje. En uh, Adje Voor de Zweer kent u natuurlijk allemaal van René Kast. En die alleen maar leuke liedjes. heeft dus uh, dik in de kist, heb je feestje gemist en dergelijke. En uh, ja, de carnaval zit er weer aan te komen. Dus dan zou je zeker zo dat soort van liedjes veel meer horen weer waar u ook bent. We gaan weer lekker luisteren naar de volgende plaat. En dat doen we met deze. op de Zandvoortse Eter. Nog kleine tien minuutjes, dan begint Zandvoort Lunch weer. Met muziek en informatie en heel veel gezelligheid. En dan was dit het ritme van Zandvoort weer. En dan denkt u, waarom nou, praat hij nou net door die plaat heen? Ik dacht dat hij bijna afgelopen was. En het komt omdat het zonnetje in, in mijn scherm schijnt. Dat heeft u thuis denk ik ook wel als u op de computer, computer zit. En dan denkt u ook van, nou, goh, hè... Nou, uh, ik zie niks door die soort. Uh, nou, dat is inderdaad zo. Nou, het is nu rond de 5 graden buiten op de ZFM Thermometer. En het zonnetje schijnt volop. Dus uh, heerlijk om een strandwandeling of een duinwandeling te maken met uw hond of uh, dier. En uh, dat is natuurlijk altijd hartstikke leuk. Maar uh, in ieder geval, uh, we gaan nog steeds even luisteren naar muziek. Want het is nog steeds het ritme van Zandvoort. En er wordt heel veel muziek bij. En uh, u gaat luisteren naar, uh, ik denk wel, de meest gedraaide plaat hier op ZFM op dit moment. Dance Monkey van... Uh, ja, van uh, Toons of het eye. Toons het I. Ja, ik zeg het goed, toch? Ja, ja. <laughs> Zometeen het voor het luncht. En Hans geeft weer kaarten weg, hè? Blijf luisteren. Oh shine. Nou, om 12 uur 023 573 0393, dan bent u de eerste bellen bij Zandsport Lunch. En dan wint u die mooie prijs voor uh, ja, de kerst fair in de Bekenstein. You got me, you got me, you got me feeling fine So just say the words cause you know what it means to me babe When you got me, you got me, you got me feeling right Feeling right, feeling right, feeling right.